Bij Russische aanvallen op energieinstallaties... zijn de afgelopen dag zeker vier Oekraïnse doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond en in heel Oekraïne is er stroomuitval. Oekraïne had Rusland opgeroepen tot een staakt het vuren tijdens de kerstperiode. Maar het Kremlin wil de gevechten pas staken als er een deal is... over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne heeft daarvoor samen met de VS een 20-puntenplan opgesteld. Rusland zegt dat nog te bestuderen. Ook aan Russische kant vielen doden. Daar kwamen drie mensen om bij aanvallen door Oekraïne op olie- en gasinstallaties. In de Zweedse stad Boden heeft de politie in een woning een man doodgeschoten. Die zou een vrouw van 55 hebben neergestoken. Haar lichaam werd buiten gevonden. Er was een grote politieactie gaande... omdat de dader, een man van in de 20, urenlang nog in de woning was. Daar waren ook nog twee anderen. Zij zijn gewond geraakt. In Liechtenstein heeft de politie vier lichamen gevonden. Het lijkt te gaan om een gezinsmoord. Het zijn twee ouders en hun kinderen van in de veertig. Het lichaam van de 41-jarige zoon werd gisteren als eerste gevonden. Het stoffelijk overschot lag aan de oevers van de rivier de Rijn... nabij de hoofdstad Vaduz. In de middag werden de drie andere lichamen gevonden in een appartement. De 41-jarige man werkte voor een gemeente en was recent geschorst. vanwege een onderzoek naar mogelijke verduistering van overheidsgeld. De politie doet nog onderzoek naar wat er is gebeurd. Het weer, het is helder en vannacht gaat het overal een paar graden vriezen. Tot min 7 op de koudste plekken. Morgen opnieuw volop zon en het wordt tussen 0 en 3 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Ook tijdens een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Gezien de lengte van deze uitzending gaan wij ook meteen afsluiten. En is dit ook meteen de laatste uitzending van Alternative FM voor dit jaar. Let wel voor dit jaar, want volgend jaar zijn we terug. Veel plezier met die uitzending van Barency eind mei 2025. Dan de gasten van vanavond, maar er zit ook een heftig verhaal. Hè? komen we zo dadelijk op. Uh, en dat is Baron C. En dat is de band die vanavond hier in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf gaat spelen. Welkom! Dank je wel. Straks, als ik met een van, van jullie praat... wel een beetje de microfoon uh, delen. En dan een beetje toetrekken. Want anders yeah. dan, uh, wordt het een beetje in de lucht ledig. Begin met jou, Marie. Want, uh, ja, uh, yeah. Dus dan uh, mag jij een beetje in de microfoon kruipen. Yes, yes. Ja, hallo, uh, hallo. Want, ja. <laughs> <halo. hijen> uh, want uh, er zit hier ook nog iets uh, aan vast. Uh, want uh, ik ben tegenwoordig de hoofdredacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. Maar degene die voor mij zit en nu ook letterlijk voor <laughs> mij zit, die was dat daarvoor. En het was uh, jouw kortste periode als hoofdredacteur, geloof ja, ik, ik. Ja, klopt. Ik weet niet eens hoe lang, een paar maandjes. Nou ja. Nee, nee, Nog niet eens. Nog uh, nee. niet Maar zo? Nee. Wanneer heb je het al? Toen in 2023? Ja. Was dat ergens? Meis. in April of in mei? Ja. ja, zie je? Dan is ja, het klopt. toch al. Is het een week of zes geweest? Ja, echt ja. heel kort was Firste heel kort producteurschap uh, ooit. Ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> um, want uh, dan kwamen we meteen ook meteen op het heftige uh, gedeelte. Want ja, je ja, um, was op weg, volgens mij, naar een avond te reporteren met uh, de band. Ja. Met Na, je fiets? Ja, weet ik al niet meer. Ik, wel, ik kwam ieder van met mijn fiets uh, in het zonnetje, was ik aan het fietsen in Amsterdam. En Amsterdam is druk. Ja. En een beetje te druk die avond voor een hele oude man. <lacht> en die heeft me toen. Uh, ja, toen heb ik een auto, ben ik uh, ja, van mijn fiets afgereden, zeg maar. Ja. En toen, uh, ja, de rest weet jij. Ja, de rest uh, weet ik. Ze dus hebben met, uh, geloof ik, tien mensen die opsprongen. Want er waren horecazaken. Ja. Het was in de buurt van de Volgadestraat, daar, uh, ja. daar was het ongeveer. En ik weet dat daar inderdaad horecazaken zijn. Die zijn allemaal opgesprongen uh, en die zagen, ja. oh shit, dit gaat niet helemaal oké. Okay. Dus de BMW, waar het mee gebeurde... die werd echt gewoon ja. gelift met tien mensen. Ze dus hebben jou eronder vandaan getrokken in, in dat overzicht. Ja, klopt. En dat kan ik me ook nog herinneren. Want uh, eigenlijk anderhalve dag later hing jij aan de telefoon ja, klopt. zei van zou jij van, van mij even het stokje tijdelijk over willen nemen dat was ja dat tijdelijk is blijvend natuurlijk goedemiddag zitten nog ja want ondertussen uh, ben jij ook het muzikale pad nou ja vertel maar dus dan ja. gaan we gelijk meteen de introductie doen want je bent uh, ook nadat jij dus uh, redactiewerk uh, ook gedaan hebt 3 voor 12 Noord-Holland ja. Was je ook al met muziek bezig? Klopt, ja. Echt ja. al, een hele tijd uh, was ik al wel met muziek bezig. Maar uh, na dat ongeluk was het even een tijdje niet, natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Nee, allicht niet. <laughs> uh, even lag alles stil voor een paar maanden. En uh, na best een tijdje uh, ja, was ik wel weer toe aan, uh, aan een soort van een nieuw project. En nou ja, ja, het zeeën van inspiratie natuurlijk naar zoiets meegemaakt te hebben. Hmm. Um, dus daar kwam, uh, kwamen heel wat liedjes uitrollen. Samen met ja. deze ja. gasten. Ja, maar voor, ja. voordat, je, voordat je deze band... heb je ook nog de Marie en de Antoinette gedaan. Daar Klopt. zat wat minder in wat eraan zit te komen met Bare The Sea. Want dat, uh, want dat is wat je nu zegt ook. Hè? Naar ja. aanleiding van je ongeluk. Ja. Maar daarvoor had je Marie en de Antoinette. Dus dat is Klopt. toch iets anders als deze band. Ja, dat was anders inderdaad. Um, iets minder... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen... Iets, misschien zit er nu een iets, iets donkerder ondertoon ja. in de muziek. Ja. Denk ik ook wel met, met redenen. Ja. Um, en ja, was wel gewoon ook heel, heel mooi speciaal project, zeg maar. Maar mm. uh, toen ging iemand verhuizen en uh, dan loopt het leven zoals het loopt. En ook, ja, ik had ook niet een, een klein ongelukje gehad, zeg maar. Ja, dus ja, uh, ja dus... Uh, nu zit er één, de bassist zit in Frankrijk. Ja. Yeah. <laughs> dus misschien wel, uh, of dat weer een keer, dat kan altijd opgepakt worden, je weet me nooit. Je weet het nog Maar nu niet. is het gewoon even. Met uh, Baron C. Met Baron C, ja. ja. Uh, waar komt die naam vandaan? Uh, Andrew. <laughs> Andrew! <laughs> <laughs> Would you like to explain <laughs> yeah, what yeah. <laughs> Baron C is all about? Ja, <laughs> yeah, this was... Well, we spent a lot of time thinking about what name <laughs> we wanted, and then... We really like the name of one of our first songs, Barency. A yeah. little bit uh, closer to the mic here, please. Yeah, yeah sorry. Yeah. We really like the name <laughs> of one of our songs already. So, And we thought it really expressed this kind of uh, darker feeling that Marie spoke about. Yeah. Uh, and this idea of vastness and uh, this sort of thing. So it just kind of caught on and uh, yeah. we went with it. So, But the name uh, sounds a little bit Barency. Is that... Is that coming from uh, someone or something else? Uh, how how does that? Uh yeah. Ik denk dat. Ja, yeah, Marie. Marie! To, uh, oh, nou, dan gaan we weer <laughs> terug naar Marie. <laughs> maar, maar hoe... Uh, hoe uh, wat, wat, wat, waar is die vanaf geleid dan? Ja, dat is true. Ja, yeah. yeah, <laughs> so the lyrics were kind of about like. Uh, oh, nu ga ik het Engels Engel, Ja, het uh, maakt niet uh, uit. Maar, maar wat, yeah. waar komt die naam vandaan dan? Ja, het, het kwam uit. Dus inderdaad, in dat nummer ging het over een soort van toegeven aan misschien een relatie. Dat niet. Misschien gewoon aan een, aan een band die je met iemand hebt. En um, yeah. aan het uiteindelijk gewoon dan in, in zo'n soort van. Spannend uh, avontuur duiken, soort van. Ja. Uh, en dat is dus die, die, die. Ja, het klinkt heel stom als je vertaalt, maar de Dorre Zee. <laughs> okay. uh, dus uh, ja, dus dat voelt dan als een soort van enge, enge Barency. Ah. En, uh, en ook, ja, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Het is misschien mijn, mijn persoonlijke motivatie, maar <laughs> soort van, uh, ja, het heeft ook wel een soort van ecologische. Uh, oh. Overwegens voor klimaatverandering zijn we allemaal wel een beetje bezig. Ja, want er zit een kantje van jou aan, hè? Want je, je, bent ergens, uh, je bent ergens actief uh, bij betrokken, geloof ik, toch? Ja, klopt. Ja, ja. ja in mijn werk. Uh, ja. ja, daar gaan we vanavond niet veel over. Nee, nee, nee. Het is jou niet helemaal vreemd in ieder geval. Maar nee, goed, nee, dat klopt, gaan we dan ja. ook nu gelijk even opzij zetten, want ja. het gaat om de muziek. Ja. Um, goed, die andere twee heren die uh, van jou zitten, uh, laat ik eerst uh, beginnen met uh, de, de, de man die ook Engels uh, spreekt, dat is Lorenzo. Hey. Uh, uh, do you uh, practice a lot in Dutch language? Ja, uh, yeah, well, uh, ik, ik probeer uh, Nederlands te praten. Yeah. Uh, het is een moeilijke taal, denk ik. Denk uh, maar maar uh, uh, Het gaat je goed af, hoor, nu. Ja, yeah. <laughs> we, we, we proberen. Ja, yeah. dat um, yeah, is uh, alles <laughs> dat ik kan uh, zeggen. Yeah. Uh, uh, you are playing the guitar. Yes. Yeah. Yes. Why the guitar? Something uh, that uh, is lying around in the house uh, And then, you know, you're 12 years old And you see it and it starts fascinating so you It's a little bit attraction to that yeah, instrument And uh, you think, I can play that too? Yeah, indeed right. and, uh, and then when you find out about the magic... Uh, Pedal, uh, guitar pedal world. It's like a you door which you open and that's the instrument Indeed. you... Have to play. Yeah. right? Goed, dat is een beetje het uh, verhaal. Hij uh, is uh, gewoon een beetje verliefd geworden op uh, de gitaar toen hij 12 was. En uh, het was een soort magisch moment dat hij op een gegeven moment de deur open deed. En dacht van, hé... Hey, dit is wel het instrument wat ik graag wil bespelen. Dat is een beetje kort de, uh, de vertaling. Nou, de, de volgende kan ik gewoon weer in het Nederlands doen. Want dat is Pascal. Dat kan. Uh, de basgitarist. Uh, maar Pascal, uh, jij komt hier op krukken binnen. En, uh, <laughs> het heeft uh, niets te maken met een krukken sport. Maar uh, ja, ja. Met voetbal. Uh, ja, voetbal. Ja. Wat is er gebeurd? Ik heb mijn kruisband afgezeurd. En ik heb een nieuwe gekregen van de dokter. Ja. Dus je kan uh, over een tijdje weer uh, vrolijk hobbelen in de zaal. Want dat dat is het, kan uh, wel weer. Ja? Uh, maar voor nu, voor nu meer tijd voor muziek. Ja. <laughs> dat uh, positieve spinnen. Dus mensen, als u hem zo zegt, uh, <laughs> ziet spelen uh, en hij zit op een kruk, want uh, dat heeft uh, natuurlijk consequenties. Hoe is het gebeurd eigenlijk? Even uh, moment nog bal. even terughalen. Uh, ja, ik wilde een bal naar rechts spelen, maar mijn knie ging naar links. Ja, dat geweldig. Uh, en, en zaalvoetbal, mensen, dat ja. is een beetje een, een sport. Waarbij dat soort dingen inderdaad kunnen gebeuren, want uh, het is een beetje een harde ondergrond. Niet zeggende dat dat ook uh, goed want ik, uh, ik doe nog wel eens een artikel wat ik uh, schrijf hier voor de plaatselijke pers. En dan uh, gebeurt dat uh, genoeg uh, dat ze dat ook wel eens gebeuren. Maar uh, ja, oké. Okay, het uh, uh, shit happens. En uh, nu heb je tijd uh, meer voor uh, muziek. Zeker weten. Only way is up. Ja, oké. Okay. <lacht> Lekker positief. Um, we gaan zo dadelijk uh, al uh, wat van jullie uh, horen. Dat zijn drie nummers. Het moment is daar. Ze gaan uh, spelen. Zet je schrap. Want uh, nou ja, het is niet een uh, overdreven luide en harde band. Uh, maar we gaan het ook uh, straks in het uh, volgende uur ook heel even hebben over de muziekstijl. Want uh, dat, uh, dat hebben we ook nog even niet uh, besproken bij de introductie. Maar uh, ze, staan er, uh, ze staan er klaar voor. En uh, dat is uh, Barency. We betrappen af. Met een single die ze al een tijdje terug hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet Private Bitches. In my dream I fly. Kop is eraf in ieder geval, en uh, dat betekent dat uh, we ja, ze klinken uh, iets anders dan op de single, uh, maar dat uh, heeft ook uh, weer te maken met de, de dingetjes die wij hier hebben in deze studio. Ja, dat, uh, dat, dat maakt het toch wel even weer een stukje specialer, maar we gaan uh, snel verder, want uh, de, de nummers kunnen nogal een beetje langer uh, zijn. War on Cars. Dat is de titel van de komende EP. Dus de debuut-EP van Barency. En daar zijn ze hard mee bezig. En uh, dat is de volgende uh, track. Of beter gezegd het volgende nummer. Wat uh, we hier gaan beluisteren. In deze 3 voor 12 noorden van het Vloedgolf. Hier in Alternative FM. Laat maar horen. I'm hey. En dat was het tweede nummer, het uh, titelnummer dus van uh, de EP die uh, gaat komen. We gaan uh, straks wel horen ergens uh, wanneer dat ongeveer uh, zal zijn. Want ja, dat is natuurlijk ook nog iets uh, wat uh, we willen weten. En uh, natuurlijk ook de, de muziekstijl, want uh, daar hebben we wel wat over gelezen. Maar het is altijd leuk om dat ook even hier uh, te vertellen. Het uh, derde nummer, dat is ook een single. Want die, uh, dat is eigenlijk de meest recente single die ze hebben uitgebracht. Volgens mij nog niet zo lang geleden. En ik denk uh, april. Uh, Marie knikt. Uh, ja, april denk ik. Nou, Ze weten het niet helemaal. Misschien moet ik even nog nakijken. Uh, maar in ieder geval is dat de Night Train. En dat is uh, voorlopig even het uh, laatste nummer van dit eerste blokje. En dan kijk je naar het uh, klokje ook, want uh, dit was de uh, Night Train. Een van uh, de langste nummers uh, van Baron C. Goed, uh, het eerste gedeelte van Baron C hebben we gehad. Uh, uh, ja, ik uh, zou bijna zeggen: Marie, trek nog even de microfoon uh, naar je toe. Want, uh, <lacht> want ja, uh, het gaat ook over de stijl van, uh, van de band. Nou, heb ik ergens uh, gelezen, ja, want wij Nederlanders. En ook Noord-Hollanders zijn altijd geneigd om ergens in hokjes te willen douwen. Dus ook bij jullie. Ja, maar ja, er, ja, zitten, ja. er zitten volgens mij ook shoegaze-elementen in, toch? Klopt. Ja? Ja. Ik weet niet of ik de juiste persoon ben om dit te vragen. Nou, dat ga ja. Dan gaan we ja. Lorenzo <laughs> vragen. Uh, Lorenzo, yeah. is het right dat ik zeg Is het shoegaze I think, uh, it's right to say that there is? Ik denk dat het right is om te zeggen dat er in it. Influences. I guess ik denk dat we ook niet... Like Like, getting in a genre means that then you're kind of bound to it. Yeah, so, yeah. it's nice to be able to say that we're borrowing elements from many places, but yeah, not yeah, being yeah. one of them. And then, oh, you know, uh, you can say shoegaze, dream psychedelic pop. Psychedelic is also a thing, what I... Uh, uh, maybe uh, we don't uh, necessarily... We, we don't try it, too. but I guess we get there <laughs> somehow. Yeah. I guess some dream dream pop, oh, dream pop elements, some yeah. sometimes folk. Still. Yeah. and grunge? Folk? Yeah. grunge. There's everything in it. Grunge. Yeah. Yeah. yeah, yeah. It's uh, uh, what we hear in Holland say, a ratietoe, a maar even vrij vertaald uh, wat Lorenzo zegt: uh, uh, verschillende invloeden dus. Uh, grunge zit erin. Uh, folk zit erin. Uh, er zit ook nog iets van pop zit erin. Uh, het is ook zo dat uh, je niet echt uh, je ergens aan moet binden aan een bepaalde stijl. Want dat uh, willen ze ook niet. Het is dus uh, gewoon vrijheid. Uh, gewoon lekker muziek maken. Want dat is een beetje het, uh, het hele verhaal. Uh, ik zie jou ook uh, knikken, Pascal. Want... Uh... Als bassist, welke rol speel jij in die band eh, als je bassiste bent? Ja, ja. <laughs> misschien is dat is misschien wel eens een leuke vraag. Ik heb hem nog nooit eerder aan een bassist gesteld. Ja. En buiten dat, we hebben hier in dit dorp waar dit programma in elkaar gezet wordt... een burgemeester die speelt ook bas. Dus. Geweldig. Ja. Ja. Je moet eens dus even met hem praten. Ja, ja. Met, uh, met, uh, met David Molenburg. Maar wat is je rol? Als bassist wil je toch een beetje groove uh, kunnen brengen. Ja. Uh, dus we maken af en toe best wel veel herrie. Mm -hmm. uh, en het kan misschien een beetje als een wall of sound klinken. Mm -hmm. Maar met de bas kan je misschien toch nog een beetje... Uh, groove en beweging erbij houden. Ja. Uh, dus dat is een beetje wat ik... Uh, probeer te brengen als bassist. Ja, ja uh, dan ook, uh, want uh, Lorenzo zei het al uh, in het uh, eerdere gedeelte van het programma... hoe hij aan uh, de gitaar is gekomen. Hoe zit het, het uh, met jou? Uh, ik denk dat het voor mij best wel sociaal is begonnen. Ja. Ik zat op school waar mensen veel gitaar speelden en een paar drums. En niemand speelde bas en ik dacht, ik wil gewoon een band. Ja. Ik wil een instrument kiezen, dus dat was makkelijk om in een band te komen. Uh, en ik vond het ook heel leuk uiteindelijk. Uh, ik hou van het ritme uh, dat je ermee kan maken. Ja. Uh, ja. ja, want uh, ze zeggen wel eens: de bassist vormt samen met de drummer de ritmesectie. Ja. Ja, ik zie Andrew ook al uh, ja, uh, ja knikken. Uh, klopt, hè, of niet? Ja. Ja, ja. ja. ja. Um, ja. En hoe ben jij met de, drum, uh, met de drums uh, in aanraking gekomen? You, you can also yeah. say it in English. Ja, uh, okay. yeah. yeah, also around yeah, age 11, like Lorenzo. Oh, oh, also, at a younger age, younger age is, yes. uh, and I thought that was the most fun instrument for me. Uh, <laughs> very like playful, and yeah. I grew up in the countryside, so there was space to have loud instruments, which yeah. I don't have that luxury. Like of like in, like the, playing in a shed or or a barn, uh, yeah. something the like garage, that. So that like the that. neighbors don't uh, have uh, any. Yeah. yeah, yeah, far from neighbors, far so. from neighbors, <laughs> yeah. yeah. <laughs> That's um, a great, great band name. By the <laughs> far From Neighbors. Far from neighbors. Yeah. Ah, that's the next uh, thing. Yeah. That's, uh, maybe you have another style of music playing yeah, and you maybe. can say Far From Neighbors. <laughs> yeah. So, yeah, so, yeah I, and I played in some high school rock bands, also more orchestra mm. stuff, things like that. Yeah. And then I had a long break and now this is me, like... Getting back into it, doing yeah. a project I really like. Uh, het is in ieder geval zo dat hij ook uh, net als Lorenzo, uh, hij was al 11, Lorenzo was 12. Uh, met, uh, met het uh, aanraken van de drums. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, altijd uh, fijn als hij ergens op een, uh, op een plek woont, wat uh, Andrew zegt. Dat is een beetje uh, in het midden van, uh, van het land, uh, waar weinig uh, mensen om, uh, omgeven zijn. Ja, dan kan je ook uh, best wel een beetje pestherrie uh, maken om het even zo te <laughs> zeggen, dus, <laughs> zonder dat de buren er echt uh, last van hebben. Uh, There is something else uh, tonight. Uh, we had uh, last month we had also a drummer who got something. Uh, you have also got something uh, with your. Uh, <laughs> yeah. Oh, what what do you have uh, forgotten uh, this uh, <laughs> the uh, for, the, for this uh, for this performance? <laughs> you forgot you forgot. Yeah. Yeah. yeah, I remembered everything except the, the stand, the legs for the, the, the stand, the stand for the legs. Oh right. <laughs> so we have a, a bit of a <laughs> DIY setup with a uh, plant pot. Stans ja. some crits for yeah. equipment. So, yeah. uh, some equipment uh, from Marcus from Dam. Uh. Yeah. Yeah. <laughs> Thanks Marcus. Thanks uh, uh, uh, yeah. For the sound and the equipment. Yeah. Uh, <laughs> uh, nog, nog even. En, uh, een van die instrumenten worden of een van die dozen worden gebruikt ook als slaginstrument of wat dan ook. Dat zou allemaal zo kunnen, maar uh, er is iets uh, vergeten. Een onderdeeltje van een van de, van de drums uh, wat, wat dat gaat. Maar het <laughs> probleem is opgelost. Hoewel uh, de drummen van uh, Bruno Rocco, die had op een gegeven moment bedacht. Ik ga de plaatselijke muziekschool even benaderen. Maar ja, op Hemelvaartsdag wordt dat een beetje een lastig verhaal. En ik weet niet of uh, New Wave nog actief is uh, op Hemelvaartsdag. Maar dat was uh, een tijdje terug. Dan uh, weer even terug uh, naar jou, uh, Marie. Want uh, The War on Cars, dat is, uh, draagt de, de titel van, uh, van de EP. Maar, uh, ja. Wanneer gaat die EP.? Komen? Weet je dat, uh, weet je um, dat ook? Nou, de, de uh, fantastische producer waarmee we nu in de zijn gegaan. Ja. Of ja, uh, gewoon sound engineer. En ja. hij, uh, hij mixt het nu. Hij ja. zegt, uh, you can't rush love. Oh, <laughs> dus dan dan take your time. Zoiets. Ja. <laughs> maar we mikken op uh, 22 augustus. Want dan trainen we op in Cynatol. Uh, mogen we dat ah. al zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, uh, ja, uh, <laughs> uh, dus mensen, in 22 augustus in Sinadol is ja. Bernsey dus gewoon weer te zien. En zin. dan willen we hem uitbrengen. Dus dan ja. is een soort van een release uh, party. Moet ik toch ergens, uh, ergens een interview ergens gaan plannen? Want stel dat er weer uh, van die uh, vrijwilligers... waar ik dan die hoofdredactie rol voor uh, wil en ze komen niet... En dan moet ik toch even een uh, soort van backup uh, gaan Zou beginnen. Leuk dat, zijn. Uh, ja, ja, ja. Dus, Zeker. Uh, dus dat, uh, dat idee. Uh, ja. Maar goed, er is al één redacteur van ons Ben jullie optreden geweest in uh, de nieuwe Anita. Ja. Twee volgens zeggen. mij zelfs. Uh, ja, twee. Senna, kennen we in ieder geval. En Richard mij... uh, was degene Richard. die oh, ja. die, ja, die was dat uh, die ja. stukje heeft uh, geschreven over jullie. Ja. Hier. ja. Mm -hmm. ja. Want dat, uh, wat was dat uh, voor een uh, avond? Want, wij, uh, ja, dat uh, was georganiseerd door Pretty Ugly. Ja, die pretty best ugly. had heel veel shows. Uh, volgens mij ook in Oki in Amsterdam. Yeah. Uh, redelijk veel underground dingen. Dus dat was heel vet. En die um, had een avond georganiseerd met ons. Lorn en... En En We. Of En Percent. Ik weet nog eens uh. welke, hoe je het nou uitspreekt. Uh. Of welke van het twee weten is. Maar um, ja, het was een hele vette avond. En uh, toen zijn wij als eerste was bij uh, Podium geklommen. Alleen toen uh, ja, was het gewoon best wel een uh, soort van... Hoe noem je het? Een soort van dynamische avond. Ja. Maar wel heel, heel, heel ja. nice. Ja. Uh, zijn dat ook plekken waar, u, uh, het waar jullie als, uh, het liefste spelen? Bij ja, dat soort... Ja, ik zeg dan al even onibiedig spelonken. Uh, om maar, dat? Uh, spelonk, ja. dat is iets uh, ja, uit de oudheid dat je ergens... <laughs> In, in een rotswand ergens verdwijnt. Uh, ja. en dat je daar ergens nou, in een okay. of andere grot. dat noemen ja, we een spelonk. In de grot, het liefst spelen wij gewoon in een grot. Dus ja. Ik, ja. ja, want de Okkie, dat klinkt. Uh, ja. wat, dat is een oud tram, tramhuis ergens in, uh, in, uh, in, uh, in Amsterdam. aan de Amstelveenseweg weg, geloof ik. Ja, exact, dat is ja. ook zo'n uh, zo omgebouwd ding. Ja. Maar dat lijkt me best wel uh, leuk. Want echt heel, heel fijn. Want het is inderdaad iets meer soort van ja, low-key. Een uh, beetje, uh, ja, underground. beetje ja. underground ook inderdaad. Ja, ik... En ja, dan, dan kun je ook gewoon een soort avond organiseren. Met echt een bepaald thema of wat dan ook. En ook heel fijn dat het dan gewoon soort van vrijwilligers zijn die het runnen. Ja. En dan voelen wij ook meer soort van de... We hebben ook laatst in, in Accu gespeeld in Utrecht. Ook ja. een beetje een kraker. Nee. Is het de krakers? krakersol ik denk Krakershol, denk ik. In ieder geval heel uh, DIY, dus ja, heel erg, ja, ja mensen doen alles zelf. Ja, en dat was echt een fantastische avond. Uh, ja. Ja. Ik weet er nog één. Dat is dus, uh, dicht uh, hier, uh, hier, in de buurt. Ja. Hm? Slachthuis Haarlem. Ja, zou we... dat zou ik en waar beteel. wij ja. uh, nog uh, onze, uh, onze oogjes op uh, laten vallen, ja. ergens in de buurt van halfweg. Dat zou, uh, dat zou ook nog wel een uh, leuke plek uh, kunnen zijn. Denk ik. Ergens in de buurt van. Oh, die gaan jullie kraken. Bogota heet die plek. <laughs> oh, die ja, die is ook... de, <laughs> de, ja. jullie kraken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> heet die plek. Hij ja. had het nu zomaar gezegd dat is. Uh, uh, <laughs> nee. Zeg ik dan maar gewoon. Bogota, oké. Bogota, Halfweg zou ik ook eens een keer proberen. En een band die we mogelijkerwijs in 2026 misschien kunnen aantreffen in een popronde. Die staat nu voor ons gesnufferd. Want uh, ja, ik ga gewoon uh, zeggen dat ze dus. Uh, naar mijn idee zijn ze gewoon poprondewaardig. Dus Chris Moorman, als je zit te luisteren, uh, dan denk ik. Let even op Barnecy. Want uh, dat is een uh, band waarvan ik denk. Nou, die kunnen nogal wat. Uh, en we gaan nu eerst luisteren naar een nummer die ze ook. Al live hebben laten horen. Uh, foggy Feelings. Uh, nog één keer, Marie, waar, waar, waar, waar hebben jullie dat uh, gespeeld? Helikopter. Helikopter. Oké, okay. helikopter dus. Uh, en dat uh, gaan ze nu ook hier doen. Uh, foggy Feelings. En dat, uh, heb ik, daar heb ik eigenlijk verder weinig mee aan toe te volgen. Want ik uh, kan wel uh, heel erg uh, interessant gaan lopen zitten kletsen. Maar het, uh, het is beter dat de muziek gaat spreken. Berncy! Thank uh. you. is inmiddels een beetje opgetrokken. Dus uh, ja, ja het, uh, het is altijd wel leuk als je zo'n beeldspraak uh, kan gebruiken tijdens uh, zo'n nummer. Foggy Feelings. Um, ik uh, ga ook nog even heel vlug snel uh, de vraag stellen. Komt dit ook op de EP te staan? Ja. Mooi. Dan weten we dat ook weer. Dus uh, dan uh, zijn er ook uh, tracks die we nog misschien stiekem kunnen gebruiken in aanloop naar de EP. Want dat is altijd wel leuk als we dit soort opnames uh, kunnen gebruiken. Uh, het laatste nummer van vanavond. En dat is uh, waarbij ik zei Henk The Knife in the Jets. Want uh, ja, dat is een illustre band. Maar dat nummer dat heet toch echt The Knife. Barency was dat. Programma van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Um, laat ik eerst even vertellen: vonden jullie dit leuk? Is dit nog voor een herhaling vatbaar om uh, nog een keer te komen? Indru kijkt mij aan uh, van: joh, uh, <laughs> ja, hoe zit het uh, dan? Uh, maar vind, je, vind je het wat of niet? You like do you like think, this? Do you like it? Yeah. Yeah. <laughs> Yes. Say yes. It, it, it's been really good. Alright, alright, alright. ja, want die anderen die zitten ook nu smakelijk om uh, te lachen. Um, want, we we uh, hebben iets voor jou. Oh, jullie hebben nog iets yeah. voor mij. Een klein cadeautje. Oh, ja. ja. ja. een klein cadeautje. Ja. Ja. Ja. Een klein cadeautje. Ja? En, uh, ik ga het denk ik naar je gooien. Ja, ja. doe maar. maar. Hoi. Hoppa, kijk. Die heb ik ineens uh, gekregen. Kijk, ja, ja, het wordt, wordt volledig in beeld gebracht. <lacht> <lacht> dank hoor, dank ja. dank. ja, ja, ja. Ik zal hem ook gebruiken. Trek hem aan. Trek, ja. hem, aan. Trek, Trek hem, aan. hem aan. Nou, dan moet ik hem even aantrekken natuurlijk. Dag, <lacht> nou, de even Diffenfilm. Dag, uh, mensen van uh, degene die dat uh, sponsoren. Nou. Want we gaan nu aantrekken... <lacht> Hup! Ah. Nice. Als gegoten. Hey. Kijk bij het eerstvolgende optreden in Slachthuis Haarlem om maar wat te noemen, of misschien c punt <laughs> Deze ben jongens, dus uh... <laughs> deze ben Ja, ik staat je sta, mooi, uh... ja. Staat goed. Oké, okay. oké. Okay. <laughs> uh, maar, uh, maar. Uh... Hoe belangrijk is merchandise voor een band als jullie... als we het dan toch even over de merchandise hebben? Nou, Omdat we alles best wel nog DIY doen... is het handig om wat inkomsten te hebben. Mm. En dit shirt hebben we redelijk oké okay laten drukken. en dan, nou ja, dan kun je hier wat, wat geld opmaken. Ja. En dat we daar bijvoorbeeld de EP van begostigen. Ja, dus dat uh... is best belangrijk. En ze ziet er gewoon leuk uit. Een vriend van ons heeft gemaakt. Mm -mm. Het logo. Ja, want wie heeft het uh, dan gemaakt? Een uh, vriend van jullie? Ja, het logo is gemaakt door um, oh. Luc. Oh nee, sorry, Paul Rordink. Luc ja, we hebben de Ja, art gemaakt. Uh, uh, Luc is uh, de, degene die het artwork doet. Klopt. En Paul uh, Rordink, dat is zijn broer, die heeft het uh, logo gemaakt. Oh, okay. en yeah, the the ja, de Roarding brothers. De Roordink brothers, we call them. Oh, so we're always confused. Ja, uh, yeah, over, over de uitingen. Uh, denken, denken jullie daar ook over na? Bijvoorbeeld uh, wat uh, het beeld bij de naam van de band hoort. Uh, hoe zit dat? <laughs> ja. Wie, wie? <laughs> uh, do you uh, ja. think about uh, what, what it looks like with the name? Dus ja, en of het of matcht ja, met muziek matched. en dergelijke. Ja. ja, ik denk dat het wel de vibe ja. weergeeft. Ja. Dus uh, ja, zeker ook de, de cover art bijvoorbeeld ook. Um, Luc die is gaan wandelen. Mm. hele goede fotograaf met uh, in zijn headphones onze nummers. Die mm. toen nog niet eens helemaal gemixt en gemasterd waren. Maar goed, de, de vibe was er dus al, de sfeer was er. Mm -hmm. En toen uh, heeft hij die foto's gemaakt. En daar hebben wij uit gekozen. Ja. Dus uh, ja, er zit zeker wel... Uh, ja, het matcht wel. Ja. Er, er zit wel iets in waarvan jullie denken... dat hoort wel bij ons. Ja, ja zeker. Um, We hebben het ook over de EP de War on Cars gehad... dat jullie uh, mogelijkerwijs uh, ergens in augustus dit uit willen gaan brengen. Uh, staan er nog optredens op stapel? Wie, wie, wie, wie wil het woord voeren? Pascal yes, uh, Kool. denk you. ik. Yeah. Uh, eind juni in Amersfoort. Bij ja. Glure bij de Buren. Glure bij de Buren, ja. Dan op Rosrok. Begin juli. Uh, yeah. Vijf video uit mijn hoofd. Ja. Dan, ja. Uh... Ja. 18 juli Oude Pothuis in Utrecht. Ja. En eind augustus in Zunnetol in Amsterdam. Voor de EP release. Dat is een beetje uh, het spoorboekje als het gaat om, uh, om jullie optredens. De laatste vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Instagram, baron.c. Maar ook we hebben onze website volledig, volledig uh, DIY gemaakt. Ja, uh, ja www.baronc.com. Hm. E uh, ja, we starten een e-mailing -mail, uh, list. Ja. Um, uh, als je op de hoogte wil. Uh, uh, oh. ja en uh, ja dat was hem denk dat, ik dat was hem ja nou jullie hebben net de Geen na TikTok. Uh, uh, hebben, ja, en, ti en, en tiktok <laughs> en maar. tiktok tiktok okay. oké ja sure. wat is ook heel belangrijk en en YouTube en YouTube ja. Ja. En jij bij en Spotify ja Spotify heel belangrijk Please paint a picture of me.